Vijf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Libië stuurt duizenden voormalige opstandelingen naar Jordanië en Turkije... om daar te worden opgeleid voor politietaken. Ze ver vertrekken in verschillende rondes. Uiteindelijk zullen zo'n 10.000 Libiërs in Jordanië worden getraind... en 1.300 in Turkije. Beide landen schaarden zich vorig jaar al in een vroeg stadium... achter de opstandelingen tegen het bewind van kolonel Gaddafi... De overgangsregering heeft ook besloten om de kleur van de Libische paspoorten te veranderen in donkerblauw. Ze waren groen, de kleur van het Gaddafi-bewind. Het internationaal atoomagentschap heeft een uitnodiging van Noord-Korea gekregen om een bezoek te brengen aan het land. Drie jaar geleden waren daarvoor het laatste inspecteurs van het VN-agentschap. De uitnodiging lijkt een poging om westerse zorgen over het nucleaire programma van Noord-Korea weg te nemen. Die zorgen zijn toegenomen sinds vorige week. Toen kondigde Noord-Korea aan een lange afstandsraket te lanceren... ondanks eerdere toezeggingen om dat voorlopig niet meer te doen. Details over de uitnodiging heeft het atoomagentschap niet bekendgemaakt. Het heeft nog niet besloten of het erop ingaat. De ruiming van 44.000 kalkoenen op een pluimveebedrijf in Kelpen-Oder is op afgerond. Bij de dieren werd dit weekend een milde variant van de vogelgriep vastgesteld. Een tweede bedrijf van dezelfde eigenaar blijkt niet te zijn besmet, schrijft staatssecretaris Bleker aan de Tweede Kamer. Het ruimen van de vleeskalkoenen ging niet helemaal volgens plan. Door technische problemen duurde het vergassen van de dieren langer dan normaal. Het ruimingsbedrijf is daarop aangesproken. In de regio rond de Zuid-Franse stad Toulouse geldt het hoogste terreuralarm, heeft president Sarkozy gisteravond bekendgemaakt. Aanleiding is de aanslag waarbij gisterochtend in een Joodse school drie kinderen en een leraar werden doodgeschoten. Volgens Sarkozy lijkt het motief achter de schietpartij op de Joodse school racisme. Bij twee aanslagen vorige week met hetzelfde wapen kwamen drie militairen om. Twee van hen hadden een islamitische, één een Caribische achtergrond. Het weer, eerst mist, later veel zon, tot tussen 10 en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Goedemorgen, welkom in het vierde uur van uh, Dit is de Nacht. We hebben straks om half zes Focus op de Wereld... waarin ik praat met Nelis van den Berg in Cameroen... en Herman Spaargaren in België. Maar ook om 14 minuten over zes, dan begint de astronomische lente. En uh, ja zometeen dan mag u weer een plaat aanvragen op Radio 1 via 0800 1121 En misschien wilt u wel een plaat koppelen aan het begin dus van die astronomische lente... straks om 14 minuten over zes. Welke plaats zou u zo meteen graag willen horen op Radio in? 0800-1121, dat is 0800-1121. Maar eerst L. Stuart, dit is The Year of the Cat.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 You know you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the kind. Al Stuart en The Year of the Cat uit 1977 hier in Dit is de Nacht op Radio 1. Mevrouw Thompson, goedemorgen. Goedemorgen. U bent al vroeg wakker? Nou ja, ik slaap niet. Of is dit gewoon uw ritme dat u altijd tegen vijf uur uh, wakker wordt? Ja, meestal luister ik naar de uh, herhaling van dus. Ja, u mag de radio wat zachter zetten, anders gaat het allemaal rondzingen en dan horen we elkaar dubbel terug. Oké. Okay. Want u belt niet voor niets natuurlijk. U wilde heel graag een plaat horen. En u zegt ook van, uh, vertelde u net aan mij, dat, dat het wel een plaat is die je kan koppelen aan de lente. Ja. En waarom is dat zo? Nou, ik wilde graag dat plaatje horen. The young rascals people got to be free. The young rascals people got to be free. En wat is dan uw link naar de lente toe? Doe je, omdat je meer naar buiten gaat. Je bent vrolijker. Je bent vrolijker en je gaat gewoon naar buiten genieten van het zonnetje. Ja. En geldt dat ook voor u? Houdt u niet zo van de winter? Heeft u het daar niet zo op? Nee. Dus... Winter is niet mijn ding. Nee, u houdt gewoon lekker van het warme weer. Ja. En deze plaat past daar goed bij. Zeker. We gaan luisteren naar de Young Rascals, People Got To Be Free. Goede dag nog. Hartelijk bedankt. I'm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 De nieuwe single van John Mayer, Shadow Days, hier op Radio 1 in Dit is de Nacht. Daarvoor een verzoek: The Young Rascals, People Got to Be Free. En zanger John Mayer die heeft zijn tournee moeten uitstellen vanwege nieuwe stemproblemen. De ontsteking in zijn keel, waarin hij eind vorig jaar werd geopereerd, is teruggekeerd. Maar stemproblemen of niet? Eind april zal John in het zonnetje gezet worden door de organisatie achter de Grammy Awards. John Mayer maakte zich onder meer uh, zich in voor muziekonderwijs. In 2002 richtte hij zijn liefdadigheidsinstelling Back to You op. Deze stichting zet zich in voor fondswerving op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en talentontwikkeling. En dan nu een nummer ja, wat iedereen eigenlijk wel herkent. Gewoon heel mooi en beeldend gezongen door Guus Meeuwers en Vagant Centraal Station. Tochten plaatsen, lange gangen, een koude hal, een kille sfeer, glazen loketten, steene trappen, een overkapping tegen slecht weer. Golven, forenzen, een moeder met kind, een ouderpaar, een man met een boek. Een baasje met hond en een conducteur, potloodventer in een donkere hoek. Centraal station, vol met beelden en vol met geluid. Maar ik zie je nog voor me, als ik me ook. Gele monsters Blauwe strepen Hun zijn op rood Hun licht op groen Een locomotief Een treinwagon een motoren Die zoemend hun werk doen Centraal station Vol met beelden en vol met geluid. Maar ik zie je nog volgen als ik me ogen sluit. De trein vertrok. Ik voelde me klein en leeg. Toen ik hier alleen, toen ik hier alleen achterbleef? En ik bel zodra ik er ben En ik schrijf je iedere dag een wuivende hand uit het raam Was het laatste wat ik zag Centraal station, vol met beelden en vol met geluid Maar ik zie je nog voor me All those men and foolishly in love Een nieuwe muziek van Damian Jurado, Museum of Flight hoorde je. Damian Jurado is een singer-songwriter uit de indie-rock scene van Seattle... en op zijn nieuwe album Maracuopa klinkt de zanger bevrijd en bijna als herboren. Je hoort niet langer een gekwelde songwriter... maar je hoort een frisse en alwissend muzikaal goede droomplaat... die bij veel muziekrecescenten in binnen- en buitenland hoge ogen gooit. Zometeen Focus op de Wereld en daarin spreek ik met Herman Spaargaren in België en Nederlands van den Berg in Kameroen. We praten over hun werk, maar ook het nieuws uit beide landen. The days would all be empty, the nights would seem so long, with you I see forever, oh so clearly, I might have been in love before, but it never felt this strong, our dreams are young and we both know, they'll take us where. Well. Touch me now so easy I love will lead the way for us Like a guiding star I'll be there for you If you should need me You don't have to change a thing I love you just the way you are So come with me and share the view I'll help you see forever, too. Hold me now, touch me now. I'm warning something better. Een heerlijk stukje jazz op de vroege ochtend van Grant Green en Diane Reeves hier in de nacht op Radio 1. Uit 1970 hoorde je Down Here on the Grounds. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vanmorgen heb ik het genoegen om te spreken met Herman Spargaren in België en Nelis van der Berg in Cameroen. Allereerst ga ik er naar Nelis van den Berg. Nelis, goedemorgen. In het uh, verre Kameroen hebben we uh, niet te maken met tijdsverschil. Dus het is bij jou ook gewoon uh, vroeg, half zes in de ochtend. Klopt, het is uh, tijdens de zomer in ieder geval exact dezelfde tijd in Nederland. Ja. En jij werkt als, uh, als algemeen directeur voor Wiklif uh, Bijbelvertalingen. Mm -hmm. En toen ik daar net weer eventjes over nadacht, dan dacht ik kijk, maar ja, hoeveel, hoeveel vertalingen zijn er eigenlijk op dit moment van de, van de Bijbel, Nederlands? Dat, dat weet jij vast. Over de hele wereld gezien ja? of in ja? Cameroon? Of over de hele wereld gezien? Nou, in de hele wereld zijn er... Uh, het hangt af wat je precies uh, bedoelt met uh, hele vertalingen. Uh, er zijn uh, zo'n 300 uh, vertalingen van de hele Bijbel en een stuk of uh, 1400 van het Nieuwe Testament. Ja, en, en, en wat is de reden dat jij in, in, in Cameroon uh, zit op dit moment? Nou ja, goed, Cameroon is een van die landen met uh, enorm veel talen. Uh, in Cameroen zijn er 280 verschillende talen. En dan heb ik het dus niet over kleine verschillende dialecten, maar echt talen. Mm -hmm. En uh, ja goed, daar is dus een hele hoop werk te doen om die mensen te bereiken. En uh, daarop vertalingen te maken met de mensen daar. En ook, uh, ja, wat wij ook doen, is veel breder dan dat. Het, het helpen bij uh, het opzetten van uh, onderwijs in de lokale taal. Uh, de lokale taal cultuur zeg maar, bewaren door verhalen op te schrijven en dat soort dingen. Ja, dus, Heel dus, veel werk. Dus, dus dat is ook gewoon een stukje uh, historie van, van uh, bepaalde gebieden, dat je die uh, op papier gaat zetten? Ja, je, je, je, je bewaart een beetje de cultuur ook. Hè? Uh, dus je, je kijkt naar het verleden, de, de, de cultuur bewaren, je kijkt naar de toekomst door ook... Uh, uh, ontwikkelingsliteratuur, uh, simpele dingen als uh, hoe voorkom je aids, uh, hoe krijg je schoon drinkwater en dat soort dingen uh, in de lokale taal aan te bieden zodat mensen ook echt er iets aan hebben, want vaak wordt er allerlei dingen gemaakt voor uh, dat soort mensen, maar goed, dat kunnen ze niet lezen. En dan de bijbelvertaling dus. Ja, ja precies, en, dat, en is dat dan dat jullie dat juist als organisatie doen omdat jullie ook kennis hebben van Oh, die vele verschillende talen, lokale talen? Ja, dat is dus de specialiteit van Wiklif. Uh, het is een van de weinige organisaties die, die zo breed met zoveel verschillende talen uh, bezig is. Dus uh, ja, wij noemen dat uh, uh, ontwikkeling gebaseerd op de taal, zeg maar. Het, het, is, het is een bepaalde invalshoek in het hele ontwikkelingsperspectief. Ja, ja. En de afgelopen week heb jij een bijzondere week gehad. Want je bent uh, bij een vertaalproject geweest te kijken. Nou, als ik net al hoorde dat er 280 verschillende de talen zijn in Cameroen. Uh, je hebt een van, van de mensen bezocht die uh, aan de slag gaan met een, een vertalingen. En dat was ja, een... Het is een nieuw team. Ja. Precies, er was een bijzondere reis is daaraan vooraf gegaan. Nou, voor mij viel dat dus op zich uh, mee. Maar uh, dat team dat zit daar uh, in een gebied wat uh, eigenlijk alleen bereikbaar is uh, als je met de auto zal gaan... Uh, door eerst naar een vrij afgelegen stadje te gaan. En dan moet je verder met, uh, met een auto die uh, dan 6 uur doet, over 50 kilometer ongeveer, met enorme ravijnen. Uh, deel van het de verhaal is: ik hoorde dus inderdaad afgelopen week dat er dus een, uh, een uh, taxi, want dat is vaak het enige vervoer dat er is, uh, zo'n helling af was gereden. Ja. Um, en vervolgens uh, door omstanders uh, meer naar boven is geduwd gelukkig zonder uh, doden. Maar goed, er liggen ook heel veel auto's beneden in ravijnen. Um, ja, maar goed, ik was dus met de helikopter gegaan omdat ik anders dus uh, een hele week kwijt was. En die tijd had ik niet. Dus uh, vandaar dat ik het vanuit de lucht heb gezien. Ja, precies. En, en, en ben je ook echt geland of ben je alleen even overgevlogen om te kijken van oh, daar zitten ze? Nee, nee, nee, ik ben ook echt uh, geland. We hebben, daar, uh, we hebben daar twee dagen doorgebracht uh, met de lokale FON gesproken. Dat is een soort van uh, lokale chef, het uh, koninkrijkje zijn dat allemaal. Dus de, de lokale koning, dat heet dan de FON, hebben we mee gesproken. We hebben met de lokale autoriteiten gesproken, met de kerkleiders... Uh, Tien verschillende dominees hebben samen ook voor dat team gebeden om hen uh, zeg maar, uh, ja, een soort van inzegening te geven in hun project. Dus dat was heel bijzonder om mee te maken. Ja. En wat moet je dan met zo'n fond, zo'n lokaal hoofd bespreken? Zeg je dan van nou ik ben Nelis en uh, uh, is het goed als deze mensen hier aan de slag gaan? Is dat een soort van kennismaking als, als organisatie? Ja, dat is natuurlijk in eerste instantie... Uh, ja goed, het is, uh, het is natuurlijk meer dan dat. Zo'n fond die probeert dan ook uh, zijn perspectief op hun lokale situatie weer te geven. En hij noemt dus ook een aantal ontwikkelingsdingen. Van hé, hey, we wij, wij hebben hier heel hard nodig uh, water en een beter telefoonsignaal. En kunnen jullie eventueel met mensen in jouw daarover praten? Uh, nou goed, dat te dingen dus, dus het is wederzijds van uh, aftasten van hoe kunnen we elkaar helpen. Ja. Ja. En, en die mensen zitten daar dus afgelegen. Je vertelde net al, er is een, een, een bijzondere route er naartoe. Het is, het is moeilijk uh, begaanbaar. Hoe afgelegen zitten die mensen dan? Uh, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? En hoe ziet je omgeving eruit? Nou, het, is, het is een ontzettend mooie omgeving. Het is, het is bergachtig. Uh, dat stel je vaak niet voor bij de tropen. Maar het is dus uh, een vrij, vrij bergachtige omgeving. Wel heel groen. Uh, maar goed, zoals ik al zei. Uh, om ergens te komen, moet je dus... Uh, Um, ja, dan ben je een dag aan het reizen. Dus uh, heel makkelijk eruit kunnen ze niet. Dus ze zitten in die mooie omgeving. Uh, en ieder uh, simpel ding als uh, een huis bouwen of uh, eten daar krijgen. Uh, energie krijgen, bijvoorbeeld, is natuurlijk geen, geen elektriciteit. Dus je moet met zonnepanelen werken. En, en uh, ieder aspect van het leven is dan opeens een, een heel... Uh, Onderneming, ...om dat voor elkaar te krijgen. Want krijg je zonnepanelen daar maar eens, krijg je bouwmaterialen daar maar eens, enzovoort, enzovoort. Ja, ja. En, en hoe, hoe, wat is de omvang van het dorp waar die mensen dan nu aan, binnenkort aan het vertalen gaan? Hoeveel mensen wonen daar? Uh, ik weet geen precieze aantallen, maar in totaal in dat gebied wonen er waarschijnlijk uh, zo'n 25.000 mensen. En die wonen dan verspreid over uh, een aantal dorpen die... Uh, kan bereiken door uh, tot een uur of vier te lopen. Ja. Dus ook uh, lokaal. Ze hebben, het lopen dus uh, continu uh, uh, hele grote afstanden om de verschillende dorpen te bezoeken. Ja. En de benenwater is de enige manier om er ook te komen. Ja, ja. En dat is toch wel heel bijzonder werk wat die mensen daar gaan doen. Die gaan dus een vertaling maken in die uh, lokale taal daar voor, voor dat gebied. Ja, nou goed, eigenlijk moet ik het ook een klein beetje corrigeren. De, zij maken die vertaling niet. Zij, zij begeleiden de lokale mensen in het vertalen. Want ja goed, een vertaling maken voor iemand anders is natuurlijk bijna onmogelijk. Want mm -hmm. je, je probeert die taal te leren, maar je blijft een buitenlander. Ja. Dus stel je maar voor dat een een Nederlandse bijbelvertaling gaat maken, gaat dat gaat ook moeilijk worden. Maar ja. uh, zij hebben wel de kennis hoe je met zo'n bijbelvertaling moet, uh, hoe je dat moet doen. En dan gaan ze stap voor stap met de lokale mensen door dat hele proces heen. Ja, precies. Uh, ja. En, en wat, wat verwacht je dan straks over, in wat voor oplagen uh, hoop je dan dat zo'n Bijbel uh, ja, onder de mensen verspreid wordt? Uh, meestal is dat dan een oplage van 2 of 3000 Bijbels. Zoiets. Ja. En, en die moeten ze dan kopen of die krijgen ze? Uh, die kopen ze dan voor een gesubsidieerde prijs. Dan, uh, meestal is zo'n Bijbel 2 uh, of 3 euro. Uh, en dat is voor mensen lokaal natuurlijk een aardig bedrag, want wat veel geld is er natuurlijk niet. Maar je wilt het ook niet uh, gratis maken, want dan, uh, ja, alles wat gratis is, dat, uh, dat geeft weinig waarde. Hè? Ja, ja. ja, precies. Het is interessant om alvast eventjes zo'n inkijkje te krijgen in het, uh, in het werk wat je daar doet in Cameroen. Ik kom zo bij je terug over de verschillen en de, de, de, de gewoontes uh, ook uh, gezien met Nederland. Ik ga eerst naar Herman Spargaren in België, een, uh, toch al een stapje dichterbij. Goedemorgen Herman. Goedemorgen. Herman, jij bent de uh, voorganger. Je werkt uh, voor de Belgische Evangelische Zending. Ja, in Gistel. Ja. In Gistel. En uh, Herman, jij werkt al een aantal jaren in België. Ja, dat klopt. Ik denk dat ik nu 16 jaar hier bezig ben. Ja. En uh, wat, wat is de reden dat je ooit daar naar België uh, toegegaan bent... om daar aan de slag te gaan? Nou, in België heb je eigenlijk een, uh, een, een hele kleine protestantse... of evangelische gemeenschap... Uh, die is op dit moment voor heel België iets van 105.000. Mm -hmm. Maar uh, er zijn eigenlijk maar 200 evangelische gemeentes over heel uh, Vlaanderen verspreid. En daar zijn eigenlijk niet zo makkelijk voorgangers voor te vinden. En waar dus heeft, het mee, waar waar heeft er... dat mee te maken? Uh, nou, in het verleden zijn alle protestanten en evangelissen het land uitgejaagd. In de tijd van de Spanjaarden, dat ze die overheersing hadden. Mm -hmm. Met Alva, die in Nederland natuurlijk wel nog wel bekend is. Uh, die zijn eigenlijk allemaal naar Nederland ge gevlucht. Daar, daar is in Nederland de Gouden Eeuw begonnen. Maar daardoor is België een katholiek land geworden. En het protestantisme is hier dus maar heel klein gebleven. En is nu langzamerhand zich aan het ontwikkelen. Um, en Wij zijn dan vanuit Nederland vaak als voorganger naar deze gemeentjes gekomen om dat op te bouwen. En nu heel langzamerhand zie je de overgang en zie je dat de Vlamingen de leiding over aan het nemen zijn. Ja, precies. Ja. En, nou, en, en een van de dingen waar je dus onder andere afgelopen week mee bezig bent geweest, is de begeleiding van een Bijbel Expo. Ja. We hebben eigenlijk twee schepen waar die Bijbel Expo op staat. Dat is dus een expositie die gaat over de ontwikkeling van het schrift, van spijkerschrift naar schrift naar het fonetische schrift. Dus ons alfabet onder andere. Mm -hmm. En in die ontwikkeling wordt dan de plaats van de Bijbel besproken. Dus het spijkerschrift uit de tijd van Abraham, het schrift uit de tijd van Mozes, Jozef en dan daarna. En dan het fonetische schrift waar het Hebreeuws dan ook uh, bij hoort. Ja, ja. en, en waar, waar liggen deze twee uh, ja, pontonnen dan, of flotten? hoe moet ik het noemen? Nee, het zijn echt uh, vrachtschepen. Echt vrachtschepen. Dus hier noemen ze dat spitsen of Peniches. Ja. Uh, en die liggen op dit moment in Ypres. Maar de Bijbel-expo is daar afgehaald, dit keer. En is daar aanschot in het museum gebracht, het plaatselijk museum. Aha. En dat is eigenlijk zo'n succes geworden dat daar uh, 600 leerlingen voorop zijn gegeven door de scholen. Die komen daar nu heel graag naartoe omdat ze weinig uh, financiën meer hebben om dit soort uitstapjes te doen. En doordat het nu in de plaats is gekomen is het voor hen heel voordelig om daar naartoe te komen. En ze zijn ook verschrikkelijk enthousiast. Je kunt je daar eigenlijk niet zoveel bij voorstellen. Nee. Een expositie over de Bijbel, je denkt dat vinden de leerlingen saai. Maar zowel leraren als leerlingen zijn heel enthousiast. Het is ook een expositie die is uh, heel divers opgesteld. Dus er, is, uh, er zijn beeldschermen waarin je de ontwikkeling van dat schrift ziet. Er is een filmpje met een introductie. Er zijn panelen waar informatie op staat. Maar ook de voorwerpen zijn er. Dus echte kleitabletten, uh, de perkamentrollen... Uh, de flessen of de, de kruiken waarin die perkamentrollen parake zijn gevonden. Mm -hmm. En dat maakt best wel indruk. Dus ik ben afgelopen week een aantal keren heen en weer gereden naar I Aarschot... om daar te komen helpen met gidsen. Ja, precies. En, en want voor die leerlingen is het dan echt een uitje, die gaan er naartoe. En jij bent er dan ook aanwezig geweest om ze, om ze ook wat te vertellen daarover? Ja, dus we verdelen die expositie in vier onderdelen... En ik neem dan een van de groepjes voor mijn rekening. Uh, en ik ben dan dit keer meestal langs de panelen gegaan. Dat moet je dan in twaalf minuten moet je daar langs. En ondertussen is een ander bezig met de voorwerpen. En eentje is bezig met computers om allerlei dingen op te zoeken. En dan uh, even kijken computers. En dan heb je een drukpers staan. Omdat ook de drukpers als ontwikkeling erbij hoort. En daar staat dan ook iemand achter. En dan kunnen ze zelf met zo'n ouderwetse drukpers een, een bijbeltekst afdrukken. Ja. Dus echt een reis door de, door de tijd heen. Ja, inderdaad. En, ja. en wel, in welke leeftijd zijn de jongeren dan die dat gaan bezoeken? Die daar komen? Dus dat is vanaf de vijfde klas lagere school uh, tot met het uh, hoogste middelbaar. Dus het zette uh, middelbaar. Ja, ja, precies. Dus dat was een mooie iets waar je bij aanwezig kon zijn uh, afgelopen week. En dat, ja, ja, dat en is dat, toch en, leuk om mee te maken. Precies, en dat gewoon naast je werk als, als, als voorganger in een in een gemeente. Ja, omdat ik voorganger ben namens de Belgische Evangelische zending. Uh, en dus ja, daardoor is dit een van de taken van de Belgische zending. En dan Werk ik daar aan mee. Ja. Ik kom zo bij je terug. Herman Spagaren in België ook over andere, de, de verschillen... en de gewoontes waar jij ook nog steeds aan moet wennen in, in België. Ik ga nu eerst naar Nelis van der Berg in Cameroen. Werkzaam voor uh, Wycliffe Bijbelvertalingen. Je werkt als uh, algemeen directeur sinds uh, 2008 daar. En um, ja, wat, wat zijn voor jou de verschillen in Cameroen... waar je mee te maken krijgt die jou nog steeds uh, verbazen, Nelis? Nou, voordat ik daarop inga, vind ik het ook leuk om te reageren op Herman. Ooit... Uh... Twintig jaar geleden heb ik zelf ook nog een aantal weken meegevaren op die schepen. De dat het nog steeds dezelfde zijn. En had ik familie die schipper was op de schepen van de BZ. Dus is erg grappig om dat ook weer te horen Aha, uh, is... vanuit Cameroen. Ja. Maar goed, uh, dus uh, ja, dingen die mij nog steeds verbazen is... Uh, de, in Cameroen is, is het echt heel boeiend. Mensen hebben natuurlijk heel weinig... Hè? Uh, uh -huh. Want uh, dat geldt niet voor iedereen, maar veel mensen zijn relatief arm. En zeker zo'n gebied waar ik het net over had. En op de ene of andere manier uh, is er een enorme uh, um, flexibiliteit om toch dingen geregeld te krijgen. Uh, mensen die uh, uh, frutselen wat met documenten, uh, familie springt bij uh, en op die manier... Um, Krijgen de meeste jongelui toch hun scholing rond? Uh, hey, geld, dan, uh, geldt, geldt er ook niet? En als het op... nodig is, dan vertalen, ver, verlagen ze gewoon hun leeftijd officieel uh, en dan gaat, dan gaat het toch gewoon door, maar. Ja, maar heeft er ook niet mee te maken wie, wie uh, betaalt, die bepaalt? Um, Speelt dat niet heel erg in Cameroen? Ja, dat, dat is mijn gevoel ook een beetje bij. Me. Ja, dat klopt. Um... Maar het heeft, het heeft ook heel veel te maken met, met een... Uh, kijk, er is natuurlijk een partijcorruptie corruptie daar. Mm -hmm. uh, en iedereen weet dat. Uh, maar tegelijkertijd is er ook een, een, een houding van... Uh, we gaan gewoon door en we laten ons niet vangen. En dat geldt dus ook voor een hele hoop van die arme mensen. Die gaan ook gewoon door. Uh, en, en het blijft verbazend om te zien wat men voor elkaar krijgt, zeg maar. Ja, want, want, want om iets voor elkaar te krijgen... een voorbeeld wat je me eerder al uh, hebt gegeven via de mail... is het veranderen van je vader, zodat je naar Europa kunt. Ja, ja wij hebben dus buren hier... die, die dus dat uh, uh, op de een of andere manier voor elkaar hebben gekregen. Een, een, een oom die wilde zorgen dat een uh, nichtje uh, naar Nederland kon komen. Die dacht van... Nee, nee niet naar Nederland, naar Europa ergens. Ja. En die zei van... Uh, uh, ja, maar goed, dat lukt nooit, die immigratie. Maar als het officieel mijn dochter is, dan kan het wel. Dus uh, ja, ja, goed, dan zorgen we dat het officieel zo is, zeg maar. Ja, maar een bizar verhaal. Maar het veranderen van de vader, dus dan wordt dat kind opeens... Uh, zeg maar, onder een andere vader gesteld, zeg, op papier. En dan kan ze opeens... Op papier, naar ja, precies. Ja. Uh -huh. ja. En, en ik denk dat hier nou, minstens een kwart van de mensen papieren heeft die niet kloppen met de werkelijkheid. Of dat hun leeftijd veranderd is, of dat hun ouders veranderd zijn. Of ja, noem maar op, uh, afgezien de omstandigheden wat er nodig is, zeg maar. Ja, en dat kan ik me voorstellen dat het voor jou uh, ja, dat het best wel eens lastig is als je dat tegenkomt, denk ik. Want je, je ja, je loopt daar continu tegenaan. Ja. En aan de ene kant word je er natuurlijk totaal niet goed van de, de, dat documentatie totaal niet betrouwbaar is. En ambassades worden er ook niet goed van. Um, tegelijkertijd uh, moet ik er wel om glimlachen. En, uh, de, en heb ik zoiets van, ja goed, de, de realiteit wordt heel kneedbaar, zeg maar. En mensen die laten zich gewoon niet vangen door, uh, door dat soort uh, domme dingen als uh, protocols die ze toch onzin vinden. Hm. <laughs> ja, ja, ik vind het uh, bijzonder om te horen, ja. Dat had ik niet gedacht inderdaad dat dat zo in Cameroen, dat dat, dat dat zo, zeg maar, zo ver ging. Op, op zokker ja, details. Ja, heel ver. En wij als ja. Nederlanders... Uh, staan ja. daar iedere keer weer bij het stuiteren... dat het ook allemaal kan, zeg En heb je daar verder dan in je werk ook mee te maken? Dus, dus daar maar, spreek je natuurlijk met heel veel organisaties... ook met, met, met overheden. Merk je dan ook dat je soms uh, je afvraagt van... oké, okay, het, klopt het wel wat ze zeggen? Uh, zijn de documenten allemaal wel goed? Ja, goed, we hebben dus iets van 45 lokale medewerkers en je vraagt je wel eens af van hoeveel is daar echt van en zij hebben een officiële leeftijd van uh, met pensioen gaan van 60 en we hebben regelmatig zoiets van ja goed jij moet eigenlijk nu met pensioen want je bent hartstikke oud maar officieel ben je nog maar 55 maar in de praktijk ben je volgens mij over de 60. Ja, ja, ja. Uh, <laughs> Ja, dat soort dingen dus. Maar hij heeft er ook niet mee te maken dat ze gewoon nog heel graag willen werken dan voor, het, voor, voor, de, voor, de, voor het, ja, de stichting, het bedrijf, waar, waar, je, waar jij ook uh, de algemeen directeur bent? Ja, ja, men wil graag werken. Dat is gedeeltelijk motivatie. Gedeeltelijk is, uh, is het ook een kwestie van inkomen. Want als je inkomen wegvalt, het pensioen is juist niet zo goed geregeld als in Nederland. En dan wordt het toch al uh, heel erg beknibbelen om uh, de uitkantjes aan elkaar te knopen. Ja. Ja. Ik kom uh, zo meteen bij je terug, uh, Nelis van den Berg in Cameroen... over wat er speelt in het nieuws. Ik ga nu naar Herman Spargaren in uh, België. Herman, uh, bij jou opvallende zaken, gewoontes... waar je ook nog steeds aan moet wennen? Nou, een van die gewoontes is dat mensen hier altijd onthouden... wat ze aan een ander hebben gegeven. En ook de waarde daarvan. En dan moet het altijd een keer teruggegeven worden... <laughs> En je hebt zelfs mensen die dus dat in boekjes bijhouden om het vooral niet te vergeten. Want anders kun je daar heel lang problemen mee krijgen. Ja. En, wat, wat... en dat is iets waar je aan Nederlander aan moet wennen. Hè? Want ja, wij geven gewoon iets omdat we het leuk vinden. Mm -hmm. We kijken niet naar het bedrag. En uh, ja, als ik dus iets bij één iemand in de kerk heb gedaan, dan zou ik dat bij iedereen moeten doen. En als ik van één iemand iets krijg, moet ik het in de gaten houden om het weer een dezelfde waarde terug te geven. En wat, wat, wat, wat, wat, wat moet jij nu teruggeven, wat jij onlangs uh, ja, zelf hebt uh, gegeven? Ja, heel vaak is dat een etentje. Hè? Mensen nodigen ons uit voor een etentje, dus dan moet je een etentje van dezelfde waarde teruggeven. Oh, ja. Maar het kan ook een cadeau zijn wat je bij dat etentje krijgt. Als je dan bij diegene te eten komt, moet je hetzelfde teruggeven. Of in ieder geval dezelfde waarde of meer natuurlijk. Maar die onthoudt dat dan weer, zodat ik straks die hogere waarde ook weer terugkrijg. Ja. Ben je dat onbewust dan ook nu gaan doen na al die tijd? Het, helaas begint dat in je systeem te komen. Maar we hebben ons uiterste best gedaan om dat niet te gaan doen... In het begin deden we het automatisch fout en dan loop je er tegenaan. En gelukkig weten ze dat je buitenlander bent, dus dan accepteren ze dat een beetje. Maar als je hier lang bent, verwachten ze toch dat je daarin meedraait. Ja, ja. ja. Nou, een bijzondere, Inderdaad een bijzondere gewoonte ook in, in, in België, de cadeaus. Ja, voor ons vermoeiend, maar ja. Ja, ach, ja, het hoort er hierbij. Ja. Wat, wat speelt er verder in het nieuws, Herman, in, in België? Nou ja, natuurlijk het ongeluk uh, met de bus in Zwitserland. Mm -hmm, yeah. Dat blijft natuurlijk nog heel lang uh, doorwerken hier. Er zijn ook allemaal rouwregisters in alle plaatsen geopend... die je kunt tekenen, waar je bloemen kunt neerleggen... Uh, waar de foto's van die leerlingen staan. Uh, en daarnaast de, de verkiezingen. We krijgen binnenkort plaatselijke verkiezingen. En uh, daar doet de NVA het heel goed. En daar... Begint de tegenstand tegen de NVA enorm op te komen. En waar kan je de NVA mee vergelijken? Wat is dat voor soort partij? De NVA is een beetje in de richting van Geert Wilders, wat je in Nederland hebt. Okay. En die, die haalt nu hele hoge cijfers. 38% in Vlaanderen op dit moment. Het is altijd afwachten wat het in werkelijkheid wordt, maar ze krijgen wel steeds meer mensen achter zich omdat Vlamingen uh, toch wel erg zat zijn hoe het nu met de politiek gaat. Dus er is kans dat er wel een, echt een verandering aan zit te komen? In het, in ja, het... die zat er al heel lang aan te komen. Maar die werd altijd toch redelijk nog de kop ingedrukt. En nu ziet het er naar uit dat het wel eens een keertje door gaat breken. Ja, ja. En wanneer, zijn er, wanneer staan de, de gemeentelijke verkiezingen op stapel? Wanneer gaat het dus gebeuren? komend jaar juni dacht ik. Ja. En merk je dan nu al een beetje dat er ook uh, ja, dat er al een beetje om, om, om stemmen, uh, aan stemmen gewerkt wordt. Dat zal in de media ook bepaalde uh, berichten naar buiten brengen. Dat ja, dan... nu is dat constant. Dus uh, ook onder andere zelfs zo'n ongeluk wordt gebruikt om, uh, om je gezicht te laten zien als politicus. Uh, en om uh, te laten zien hoe goed je hierop reageert? En onder andere over uh, gehandicapte zorg. Dat is een van de weinige zaken in België waar een wachtlijst voor is. En een wachtlijst van jaren, echt meer dan tien jaar. Uh, dus dat is nou ook ineens een politiek item. Ja. ja. En nog even een vraag aan dan over dat, dat verschrikkelijke ongeluk. Hebben jullie daar dan in de, in, in, in de kerkdienst, waar je dan voorganger bent, ook nog iets uh, aan gedaan? Heb je daar nog uh, speciaal voor gebeden bijvoorbeeld? Ja, ik was... Dit keer niet aan de beurt zondag om te preken. Ik heb een stagiair die spreekt. Mm -hmm. Maar je houdt daar vanzelfsprekend rekening mee. Als je mm -hmm. dat niet doet, is dat bijna ja, brutaal. Ja, ja. Dus daar wordt zeker iets over gezegd. Maar het is niet dat wij de hele dienst daarover nee, houden. Dat, dat begrijp ik. Nee, maar dat, dat, dat, dat, inderdaad, dat vroeg me even af. Um, ja. Ik ga tot slot nog eventjes naar uh, Nederlands van der Berg in, uh, in Cameroen. Wat, wat speelt er uh, bij jou in het nieuws? Nou, op zich is er weinig urgentie op dit moment. We hebben een paar maanden geleden verkiezingen gehaald. En die zijn, uh, dat is allemaal voorbij. Uh, dus nu uh, geen, uh, geen echt bijzondere dingen. Maar wat er dus heel veel rondzinkt in het nieuws is... de, de verschillende constructieprojecten die door de overheid worden opgezet. Uh, de president had aangekondigd dat... Uh, 2012, heel Cameroen, een groot bouwterrein zou worden. Nou, daar zijn ze dus een klein beetje mee begonnen en dat is, uh, dat is boeiend om te zien. Want waarom zou dat een groot bouwterrein moeten worden? Wat, wat gaat daar komen? Wat is de bedoeling? Uh, er is dus heel veel uh, infrastructuur die natuurlijk incompleet is. Uh, elektriciteit is vaak uh, onbetrouwbaar. De wegen zijn natuurlijk, dus daar hebben we het al eerder over gehad, niet fantastisch. En um, er zijn een aantal projecten, om, dus echt megaprojecten, om de elektriciteit op peil te brengen. Een aantal stuwdammen, uh, grote wegenprojecten, een project om... De trein die totaal in de verval is uh, weer helemaal op, de, op niveau te brengen en uit te breiden en goed dat soort dingen. Ja, dus er is, er is er ergens geld, maar het moet alleen nog een beetje een data moeten geprikt worden wanneer dat allemaal uh, echt gaat, gaat van start gaat. Ja, er zijn heel veel onderhandelingen vaak, en dat zie je dus in het nieuws verschijnen. Dus uh, met internationale donoren om dat soort projecten ook echt uh, van de grond te krijgen. En gedeeltelijk dus ook uh, de de boeiende strijd die politiek gevoerd wordt... waar zo'n wegtraject komt of waar zo'n dam komt... en wat de, wat de effecten daarvan zijn op uh, de bevolking. Ook dat is natuurlijk uh, hetzelfde overal ter wereld. Ja, ja. Ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Nelis van der Berg in de Cameroen, werkzaam voor Wycliffe Bijbelvertalingen. Een link naar uh, jouw werkterrein, jouw website... staat op de website eeuw.nl. En graag tot een volgende keer, Nelis, en een goede dag. Hetzelfde, en prettige dag verder. Dankjewel. En uh, ook Herman Spagaren, ik wens je ook een uh, goede dag vandaag in België. Ja, bedankt. En voor jou geldt hetzelfde. Ook een link naar jouw website staat op eo.nl slash nacht. Oké. Okay. En een uh, prettige dag vandaag. Jullie ook, hè. Dag. Zometeen uh, naar 6 uur het Radio 1 En zometeen eerst nog het nieuws om 6 uur met Lieselot Thomassen. Ik wens u een hele prettige dag. Hiding in those weak and drunken hearts Guess he kissed the girls and made them cry Those hard-faced queens of misadventure God knows what is hiding in those weak and sunken lies Fiery thrones of muted angels giving love Cold as a stone, rich as a fool, turned all those good hearts away. Radio 1.